Het was de eerste keer dat Assad reageerde op de Israëlische aanval. De vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad en Duitsland willen binnenkort opnieuw praten met Iran over het nucleaire programma. Dat moet eind deze maand gebeuren in Kazachstan. Iran heeft nog niet gereageerd. Het Westen vreest dat het atoomprogramma van Iran is bedoeld om kernwapens te maken. Maar Iran zegt dat alleen vreedzame doeleinden worden nagestreefd. In drie dagen tijd hebben al meer dan honderdduizend mensen... de bioscoopfilm Verliefd op Ibiza bezocht. En daarmee heeft de film volgens het Nederlands Filmfestival... de status van gouden film bereikt. In de romantische comedie spelen onder andere Jan Koyman, Willeke van Amorooi en Gigi Ravelli. NEC heeft de Gelderse derby tegen Vitesse gewonnen. Het werd 2-1 voor de Nijmegenaren. NEC kwam in de eerste helft op voorsprong... maar na rust kwam Vitesse terug... Uiteindelijk maakte de aanvaller Boymans de winnende treffer voor NEC. Het weer verspreidt over het land regen. Het is zo'n 5 graden. Morgen begin bewolkt en regenachtig. Smiddags opklaringen en droger. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de a 10 ring Amsterdam-Westrichting Zaanstad... tussen Afrit Haarlem en de Koentenol 3 kilometer. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam vanaf het knooppunt Prins Klausplein tot aan Delft 5 kilometer. Bij Delft Noord is de afrit dicht. Heeft te maken met drukte. Tot zover de verkeersin.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 De maar zeuren, die meiden. Altijd die vrouwtjes. The boy does nothing. Zelfs een liedje overschreven van Alessia Dixon. En we openen met Stanley Clark. En Straight to the Top. Het is deel 2, zondag in Canberland. Het is uh, 12 over 3 op je zondagmiddag. Ja, steeds meer wielrenners komen uit de kast. En dan bedoel ik niet uit de kast van man-man uh, situatie. Maar uit de kast wat betreft dopinggebruik. Ik moest zo lachen om rasmoes afgelopen week... Het was gewoon een levende, levende medicijnenkast eigenlijk. Ja, is dat. Dat is een, een, een, een wielrenner van de ploeg. Die heeft sinds 1998 tot en met uh, 2007 heeft hij, uh, gewielrend bij de Rabobank. 2007 won hij ook bijna de Tour. Maar hij is door de Rabobank ook uit de Tour gegooid. Hij reed in de gele trui. En hij werd eruit gegooid omdat hij zijn whereabouts. Dat zijn de plekken waar hij zich bevindt. Niet had doorgegeven. En dat moet omdat je dan gecontroleerd kan worden alle tijden. Maar als je ziet wat hij allemaal heeft gebruikt... EPO... Groeihormonen. hormonen... Insuline... Cortisone... En nog bloedtransfusies. Jezus, ja. Het is toch ongelooflijk dat je daar... En dan weer je de Tour de France. Ja, of niet als je eruit wordt gehaald. Maar ja. ik vond het echt, echt ongelooflijk. Hey, volgende week zaterdag uh, misschien wel een heel leuk feestje. Als je er wat mee hebt. Ik vind het heel erg leuk. Namelijk ZFM Carnaval. Ah, leuk. 9 februari 2013 in Café 4... Entertainment for You. Ik, Roy en Roy. Die gaan een live uitzending doen van 5 tot 9. En we gaan alles... Het gaat, uh, gewoon, ja, het gaat gewoon over uh, carnaval. En we gaan het hebben over de oorsprong van carnaval. Het carnaval in Zandvoort. En de carnavals top 20. En na 9 uur vindt er een echt feestplaats in Café 4. Met alleen maar carnaval en foute muziek. En uh, dat soort uh, dingetjes. Oh, lachen. Ja, leuk hè? Je moet het verkleed of niet? Ja, je moet verplicht verkleed. Als jij niet verkleed bent, kom je dan wel ja. binnen? Ja, ik moet ook verkleed, maar ja, dat weet ik niet. Maar ik moet ook verkleed, maar ik heb geen rare kleding. Tenminste, als je, als je dit niet raar vindt, zo. Weet jij wat jij moet doen? Ja? Gewoon een onderbroek op je hoofd zetten, ben je klaar. Ja, maar dat, dat doe ik altijd al, dus dat heb ik nu ook. Dus. Ja. Ja. ja. Dan uh, doe je sokken in je oren. Ja, ja precies. Hé, hey, twee <lacht> tussenstanden in de Eredivisie, Aldo? Ja, dit is... Uh... Twente tegen Utrecht had het 0-1 voor Twente. En VV Venlo tegen Ajax had het 0-1 voor Ajax. Ja, goed nieuws. Afgelopen vrijdag um, is de opbouw weer begonnen van menig strandtenten in Sanford. En dat wil toch zeggen dat het begin van de zomer is. Is nog even de lente. Maar de zonnige periodes komen eraan. Oh, wat is dat lekker, zeg. Zie je dat voor je? Lekker op het strand met een heerlijk drankje. En de IJsley Brothers aan je oor. Oh. op ZFM. Zondag in Kerenland met When You're Gone. Twee tussen, tussen dan de in de eredivisie, Aldo? Het is uh, FC 20 tegen FC Utrecht, dat is 0-2 voor Utrecht. En VV Venom tegen Ajax, 0-1 voor Ajax. Oh, zometeen het regio hier bij Zondag in Kerenland. En ik vind dit echt te gek. Een van de grootste talenten op dit moment in Nederland... Hij won de beste singer-songwriter van Nederland. En dit is zijn nieuwe single. Ik heb het over Douwe Bob. En zijn nieuwe single heet Blind Man Bluff. Well, I used to pick the hand that I needed. And I watched that hand in the shame of the defeated. And I went from town to town reading cards and weighing dice.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 The blindfold on, you made me see This Girl, I dreamt and I dreamt and I woke up in your dream. Baby, your recycling you got me caught up in your song, oh yeah Nieuwe muziek van Douwe Bob. Blind Man's Bluff. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Met wat regio nieuws. Wat is gebeurd in Zandvoort en omgeving. Het duurt nog eventjes, maar het komt eraan. En het is wel heel erg leuk, want op het circuit... wordt op 25 en 26 mei een bijzondere 24 uur-race gereden. Fietsers mogen ook al voor het circuit crossen. Dat lijkt me extra leuk. Dat lijkt me altijd leuk, een beetje fietsen over het circuit. De 24 uurse race is onderdeel van het evenement Cycling Sanford. In het weekend 5, 25 en 26 mei draait alles om fietsen. Er zijn onder andere fietstoertochten over verschillende afstanden. Er kan met e-bikes gereden worden. Sportievelingen kunnen meedoen aan een spinningmarathon. En er is volop entertainment. Opbrengsten gaan naar het goede doel. Stichting Sam, die kinderen met syndroom van Down en kinderen met het autistisch stoornissen helpt met therapie. De politie heeft zaterdagavond meerdere alcoholcontroles in Haarlem gehouden. De eerste startte om rond 7 uur op de zeilweg. Het verkeer vanuit de richting van de stad werd door de brandweerkazerne gecontroleerd. En de automobilisten in de richting van de stad werden aan de andere kant van de randweg voor de auto's die er aan de kant gezet. Ondanks het vroege tijdstip waren er toch wel enkele bestuurders met te veel alcohol op. Ze moesten in een politiebus op ademanalyseapparatuur. Nog een keer blazen om een exacte alcoholpromelage vast te stellen. Ja wij reden langs hè, maar toen wij er langs reden waren ze niet bezig en dat was oh, om een oh, uur of acht of zo. Oh, dat was net klaar, Want, hè? <laughs> huh? Wij hebben mazzel gehad. Nou ja, ja, je moet gewoon niet drinken voor als je gaat rijden ja, vind ja, ik. Dus als je dat niet doet dan hoef je ook niet bang te zijn. Maar ik vind het raar want we reden langs toen deden ze niets. En dan denk ik waarom sta je er dan? Zijn we al klaar? Ja, maar dat maar een, dat ja, ja, dat zou kunnen natuurlijk. VFM Westkust, weerbericht. ZFN weerbericht, vanavond en de komende nacht is het nog steeds bewolkt. En uit de bewolking valt wat lichte regen en motregen. De temperatuur, temperatuur daalt naar een graad of vijf. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er vallen ook enkele buien. De temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. VFM. Behind the sun and cast his way behind behind All I need a place to find And there I'll celebrate All in all, there's something to all give All in Een uh, dromerig liedje is er niet volgens mij. Wat een plaat R en Allah niet op CFM. Het is inmiddels zes over half drie. Zondagmiddag van CFM Zandvoort. Je luistert naar Zondag in Kenmerland. En wel iets grappigs wat in de Zandvoortse krant stond deze week. Namelijk de volgende brief van uh, Robert Knoop. En Robert Knoop die, riep, uh, die liep met zijn tien jaar oude hondje. In de Brederode staat. En hij kwam erachter dat zijn hondje last uh, las had van... Wat is dat dan? Een, een soort uh, diarree of zo? Ja, precies. Hij had uh, twee uh, poepzakjes bij zich. En uh, nadat de hond binnen drie keer ontlasting had gedaan, wilde hij naar een, een, een, een, een poepzakjeshoudermachine um, uh, lopen die 100 meter verderop stond. En om een uh, zakje op te halen om, de, om die derde drol uh, op te ruipen. Maar op een gegeven moment kwam iemand van de handhaving die zegt. Meneer, is die drol van uw hondje? Ik denk het wel. U krijgt van mij een boete van 120 euro. Jezus. Terwijl hij even een zakje ging halen om, uh, om die trol op te ruimen. Nou, Hij vindt het een hele rare situatie. Hij zegt ook hoeveel zakjes moet je meenemen als je met de hond uitgaat? En waar is de menselijkheid en begrip gebleven? Ik was immers onderweg om het op te ruimen en liep met een ziek hondje. Ik heb mijn beklagen en bij haar meerdere. En die, en die zei dat ik dan maar in beroep moest gaan bij de officier van justitie. Wat ik inmiddels heb gedaan. Welke handhaving was dat? Ja... Um... Ja, ja, wij weten het. Want voor mij heeft die vrouw ook een keer jou een boete gegeven. Ja, sta ik je gewoon voor de deur geparkeerd. Eventjes, hè? Eventjes om even, even laden, het laden lossen en ik krijg gewoon een boete. En uh, Robert Knoop wil graag in contact komen met mensen die dit ook hebben meegemaakt. Zulke onterechte bekeuringen van de handhaving. En um, ja, hij zegt hetzelfde, dus kunnen wij het ook wel zeggen. Het ging voornamelijk, gaat het om de dame met het donker uiterlijk. Ja, die negerin, ja. Ja, en die heb jij ook gehad. Ja. En die man dus ook. En um, hij wil dan gezamenlijk bij BMW een klacht indienen en een roorzitting aanvragen. Zodat het functioneren van de handhaving en met name deze dame onder de loep wordt genomen. Graag uw reactie op roberts.email.nl. Roberts het is toch echt belachelijk. Ja, het gaat mij zo. Ja, ik, ik heb het niet zo op die handhaving. Ik ook niet. Het is me soms misschien wel nodig. Ook voor kleine vergrijpen, maar sommigen die krijgen het als ze een uniformje aankrijgen, krijgen ze het een beetje te hoog in een bol. Ja, dan sta ik bijvoorbeeld thuis, ik woon midden in de Winkelstraat naar Haarlem, en dan parkeer ik dan even mijn auto om even, even mijn auto leeg te halen ja. na een weekendje weg, of ik ga een weekendje weg, even mijn auto volgooien. Ik loop in mijn huis, ik woon in mijn bovenwoning, dus ik loop het even mijn trap op. Ja, ik kom terug, zaten ze een bonnetje ja. uit te schrijven. Ik zeg, uh, ik heb een zaterdag langs. Ik, ik ja, heb natuurlijk. Ja. Ja, heb ik niks mee te maken. Je mag er niet parkeren. Ik zeg, ja, ik woon hier en zo. Ja, niks mee te maken. Ja. Wel een bon, bon hè? Ja. 90 euro. Sommige gasten, die, die kijken gewoon hoog in hun bol als ze zo'n pakje aan hebben En dat blijkt nu ook bij deze mevrouw. Heb je nou ook zoiets meegemaakt? Mail dan even Robert Knoop. Dat is roberts.email.online.nl Dus Roberts um, online.nl de wind die waaide, werd als moeder en je zwaaide Was het moeilijk om te merken Dat ik de zoen jij me toegries Niet meer meekreeg toen ik wegreed. Je keek me na Ik deed mijn ogen dicht Ik zag nog je gezicht, maar ik was alleen Dat het al laat was en dat jij steeds sneller ruimte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 see How the devil himself could be pulled out of me There were drums in the air as she started to dance Every soul in the room keeping time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 En Chad Kroeger van Nickelback Into the Night. Ik hoorde dit liedje al een tijd in een café, waar wel eens komen naar een café, een soort van. Uh, daar kan je ook poelen. Purple Pool. En ik dacht elke keer: wat is dit touw weer toch? Wat voor fantastische plaat. Gisteren hoorde ik hem, ik dacht: nu ga ik hem shazammen. Weet je wel, dat app? Dan moet je hem bij de box houden. Oh, was dat dit nummer? En um, dan zegt hij welk liedje het is. En eindelijk had ik hem: Santana en Chad Kroeger Into the Night. En ook nieuws over Shantana, want hij staat namelijk op North Sea Jazz. Okay. North Sea Jazz vindt plaats op 12, 13 en 14 juli 2013. En Sting en Jod Langean zijn net ook bevestigd. Ik liep net uh, naar boven om even water op te zetten voor ons heerlijk kuppensoepje. En Aldo zegt, hé, hey, hé, hey, wacht eventjes. Ik heb zometeen nog wat leuks. Wat het is, hoor je zometeen. Said, what you said to me, do every do inside. Look like you're working up an appetite But then I'm take it, by then I just sat at the back Keeping you out, the way you act Every string string attack, getting out of line I'm making you back in your place yeah. All is well and all is good. Cool, stay so in your place Don't be no fool, but get along alright You look like the type that would drive by. Best off being a friend to me You don't want to love in me here, Better play it cool, don't know what I might do had to be when I heard you say what you said to me, the baby do inside, look like you're working up an appetite for the night, check it, by then I just sat at the back, keeping you out, the way you act, it was stringent out, getting out of line, I'm making you back in your place, yeah. all is well and all is good, stay in your place, don't be no fool, get along right. you look like a type that would drive by. mmm, that's not been a friend of me, you don't want the oven, yeah, but play it You're working up an appetite, but oh, the night ain't it by. it I just sat at the bag Keepin' you out. What I Made To Do, Ben Pierce op ZFM liep net naar boven en Aldo zegt, hey, hey stop eventjes, ik moet, ik moet even wat vertellen. Ik zeg nou, vertel het maar zo meteen op de radio, dus ik ben benieuwd wat jij uh, hebt te vertellen. Nou ik uh, heb afgelopen maandag een AED-cursus gehad en uh, die, vent, die man die man, die cursus gaat vertellen AED nog even voor de duidelijkheid, voor de mensen die niet ja, het niet weten. is die, uh, die uh, hard, uh, defibrillator. Ja. Klopt, dus als iemand neervalt heb je van die kastjes hangen, het ja. heet een AED apparaat en als je dan hartmassages geeft, moet er soms een schok uh, of altijd een schok toegediend worden en dat nou. apparaatje geeft die schok. Ja en die man zei ook van ja, we hadden allemaal goed afgerond de cursus en zo. en dan zei al: ja let nou op, want je gaat automatisch gaan er, er, er, op letten waar die kastjes hangen. Oh oké. Okay. En inderdaad, ik ben, uh, ik ben echt op gaan letten waar die kastjes hangen en je hebt nou ook zo'n zo app, kan ja. je kan kijken waar de, dichtbij zijn de AED hangt. Echt waar ja? Ja. Oh dat is wel handig. En, het zijn vanaf hier de studio is het gemeentehuis en Dirk van den Broek. Hmm, Oké. Okay. Dus als jij hier nou neervalt, dan eh... Ja. Uh... Ren je snel naar Dirk van den Broek. Nee, dan geef jij hem een hartmassage en dan rent Pascal snel naar Dirk van den Broek ja. om zo'n ding te halen. Ja. ja. Ja, precies. Ja, ik heb vorig jaar mijn EHBO-diploma gehaald. EHD. Nee, EHBO. Oh, oh, uh, en daar zit AED er ook bij. Oké. Okay. En uh, Dat is voor mij maar een jaar geldig. Maar kijk, je kan het wel weten. Ja, maar ik heb nou ook een app daar. Nee, maar op wat, er voor. Weer... Weer daar app voor. wat er dan weer gebeurt. Is. stel je voor dat iemand echt neervalt. Ja. Dan reageer je toch altijd anders. Ja, absoluut. Want ik heb. T, uh, ik denk een maandje geleden heb ik het ook weer in ons programma over gehad. Uh, Amsterdam Arena, na de wedstrijd. lag er opeens een man. Oh ja. Nou ja, toen lag er dus een man naast zijn, oude... Godverdomme, hij. Oh, sorry. Ja. Ja, dat is mooi hè, die app, die heb ik ook. Het ja, is uh, de AED-app. Uh, AED-app? Zelf... Ja, dit is om jezelf weer even te herinneren wat je ook weer moet doen. Ja, ja. ja ik, heb, ik, heb, ik heb die EABO-app. Maar, ja, maar, dat, dit, het, maar, maar europaar, hoe, hoe zou je reageren als, als iemand dood neervalt, of tenminste neervalt, je, ook al weet je dat nog zo goed, je moet, toch, je moet het toch nog ja. uit gaan voeren. En toen ik het zag dacht ik van nou, stel je voor dat ik in mijn eentje was. Ja. dan? dan? Ja, dus, ik zal nu zeggen, ja, dat doe ik sowieso. Maar dan re re re reageer je toch anders, omdat je, je toch schrikt. Ja, maar misschien heb je nou, als je. Zegt, ik heb die cursus gevolgd. Ja. Ik heb die cursus gevolgd, dus ik mij toch wel ik moet doen. Dat je misschien, dan als je dat gebe ziet gebeuren, dat je dan wel bij bent om het te helpen. Nou ja, uh, ik hoop in ieder geval dat ik het nooit meemaak. Ik ook niet. Hey, twee tussenstanden in de om half drie begonnen, FC 20 tegen FC Utrecht. Oeh, misschien wel verrassend. FC Utrecht staat met 3-1 voor en Ajax uit in de koel cool bij VV Venlo. Fijers scoorde net de 2-0 voor de Amsterdammers CFM Zandvoort met de Handsome Poets Sky on Fire. Hier van Zandvoort met de Handsome Poets. Wat een hit hadden ze deze afgelopen zomer. Sky on Fire. Zometeen naar nieuws van 4 uur. Onder andere nieuws over de vier uur van Zandvoort. Vandaag gereden op het circuit. Je wordt het van onze verslaggever Willem van zo Zometeen. Here we go. Staring at me, scratching your head. With a bewildered look on your face. You don't quite seem to... She's struttin' like a diva Got a glam squad for her features I got approval from all my people Is she the one? Is she a keeper? Cause you never know how about love, baby Must be messed with them lanes, baby I could be what they aim, baby Get a taste of this fame, baby, baby oh no. oh no, not me I never cheat, not me Don't get left all alone I think you got me all alone cheat on your face for